Malinese en Franse militairen rukken steeds verderop in het noorden van Mali. Ze zijn op weg naar Hombori, een plaats ten noordoosten van Kona en Duenza. Deze twee steden werden gisteren heroverd op de islamitische rebellen. Toen de militairen de twee steden binnentrokken, bleken de opstandelingen overtrokken. Ze waren gevlucht na Franse bombardementen. De rebellen hebben een groot deel van het noorden van Mali nu in handen. Correspondent Koer Lindeijer in Diabali. Het blijft afwachten op de komst van Afrikaanse Troepen, want uiteindelijk zullen die 2000 plus Franse soldaten dit kabijn niet kunnen klaren. En het Malinese leger is hopeloos. Dus de sterkte is nog niet aanwezig om het hele noorden te heroveren. Maar de actie is wel begonnen. Frankrijk wil dat Afrikaanse militairen op termijn alleen in staat zijn de veiligheid in het land te garanderen. De FIAT doet onderzoek naar mogelijk strafbare feiten... bij vastgoedprojecten van SNS Property Finance... een dochterbedrijf van bankenverzekeraar SNS Reaal, schrijft NRC Handelsblad. De FIAT wil geen enkele mededeling doen over deze zaak. Betrokkenen zeggen tegen de NOS dat het gaat om een oriënterend onderzoek. Volgens een woordvoerder van SNS richt het onderzoek zich vooral... op de vastgoedpartijen waar SNS zaken mee heeft gedaan. Volgens NRC heeft SNS zelf in totaal 14 vastgoedprojecten doorgelicht... In alle gevallen was er sprake van misstanden... variërend van vermoedens van witwassen en valsheid in geschriften... door klanten tot ernstige nalatigheid van bankmedewerkers. Twee jongens uit België hebben zich bij de politie gemeld... omdat ze betrokken waren bij de mishandeling van een man uit Eindhoven... begin deze maand. Ze zijn 15 en 17 jaar. De mishandeling was gefilmd door beveiligingscamera's. De jongens komen in het filmpje herkenbaar in beeld... Te zien is hoe een groep jongens, de man van 22, tegen de grond werkt en in elkaar schopt. De beelden zijn duizenden keren gedeeld via sociale media. En bovendien werden ze zondag uitgezonden door Omroep Brabant, de politie. Toen wij de beelden zagen, wisten wij ook wel van dit, dit, dit is heftig, dit gaat aandacht trekken. Maar deze impact, eh, op, op deze schaal de aandacht in de social media... mensen die er een afkeer over uitspreken, de manier waarop het doorgetwitterd wordt... nee, daar zijn, wij, daar zijn we door verrast. Het slachtoffer heeft een zware hersenschudding en is gewond aan zijn mond en kaak. Dan het weer. De zon is vanmiddag vooral in het westen en zuidwesten af en toe te zien. Middagtemperatuur loopt uiteen van min 4 in het noordoosten... tot temperaturen rond het vriespunt in het zuiden. Ook morgen vrij veel bewolking. Het is koud met maxima tussen de min 3 in het zuidwesten en min 6 in het oosten.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ik heb mijn 96 en 97 in de Tour bij Rabobank Epo gebruikt. In het voorseizoen was de nieuwe ploeg het lachertje geworden van de wielenwereld. Iedereen reed hen voorbij. In uw opinion, was het possible mogelijk om de Tour de France te winnen? Without doping. Not in my opinion. De dopingbekentenissen vliegen ons om de oren. Renners gingen gebruiken, want werden opeens door anderen voorbijgereden. Maar werkte die EPO nou wel of niet? Arts Harm Kuipers heeft meerdere keren gezegd dat dat niet zo is, meneer Kuipers. Blijft u dat volhouden? Nou, ik blijf volhouden dat EPO minder sterk werkt dan over het algemeen gedacht wordt. Ik heb toevallig wat studies nagezocht. Uh, of het algemeen het echte voordeel van EPO ten opzichte van placebo het effect is ook belangrijk, dat is ongeveer tussen de 1 en 3 procent. Nou, in een sport is dat heel belangrijk, het kan verschil tussen winnen en verliezen betekenen, maar het is niet zo dat je ineens van een middelmatige renderploffing een topper maakt. Dus je moet al heel goed zijn, dan kan de EPO misschien net een klein stukje helpen, het verschil tussen een goede en een slechte dag, maar niet meer dan dat. Okay. Bondscoach Jeroen Otter laat de Nederlandse short trackers opeens vliegen over het ijs. Moeten we dat met al die bekentenissen van u verdacht vinden? Of, Jeroen Otter, heb jij een heel ander geheim? Ja, het geheim zit heel simpel. We trainen gewoon ongelooflijk veel en hard. En is het eigenlijk niet heel vervelend dat zo'n vraag als ik nu stel aan jou gesteld wordt? Nee hoor, ik, ik vraag mezelf ook wel eens af wat zullen anderen denken. Ja, oh, je we de laatste wel, twee jaar. Ja, nee, denken, ik ja. begrijp dat heel, heel goed. De laatste jaren hebben we zeker een paar stappen gemaakt, uh, zowel nationaal als internationaal. En dan krijg je wel eens van die blikken. Jeetje mine, wat, uh, wat zullen die doen? Ja, ja. Dat, het is heel simpel. Uh, hard, harder, smarter. Dat is de manier waarop wij proberen te trainen. Joris Lindse, jouw Kako-verse album Licht, ligt sinds kort in de winkel. Boordevol Mexicaanse mariachi muziek. Wat, uh, hoe kwam het dat jij daar ooit helemaal verliefd op werd, op die muziek? Nou, dat is 22 jaar geleden al gebeurd... toen ik daar uh, afstudeeronderzoek deed voor mijn studie geschiedenis... in uh, Mexico-stad. En toen heb ik die muziek en, uh, en ook de tequila trouwens oh, ontdekt. De die combinatie ook vooral. <laughs> ja, zeker. Goed. Nou, we geven twee exemplaren van die cd weg. En jij bent de voorzitter van de jury. En mm. uh, als u thuis kans wil maken op die cd... ga dan even naar de website. Dit is de dag.nu. Verder hier aan tafel... Uh, historicus, nee, Nederlandicus Herman Pleij. Goedemiddag Herman, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Jij gaat het met ons hebben. En ik lees het maar gewoon voor zoals het hier staat... over de luie Nederlandse carrièrevrouw. En uh, ik reageer daar dus niet op. Wilt u meekijken met de uitzending? <laughs> nou, dan kan ik hoop dat... niet, niet, ik moet het zei niet mijn woorden. Oh, okay. <laughs> als u wil meekijken met de uitzending, dan kan dat via de webcam... op dit is de nu zelfde website. En dan kunt u ook reageren op de uitzending. En dat kan ook via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. De artsen van wielerploegen worden gezien als de grote aanstichters... van het enorme dopinggebruik in de wielersport. En de grootste en meest foute arts lijkt de Italiaan Michele Ferrari te zijn. Harm Kuipers, de collega van u, is dat beeld terecht volgens u? Nou, ik geloof niet dat hij de grootste, uh, zeg maar, verstrekker van doping is. Want in feite een heleboel artsen in die tijd... Hè, we spreken over negentiger uh, jaren, begin 2000... dat uh, de heel veel artsen, en nou, Den Nelers heeft natuurlijk de bekentenis van de Rabo gegeven... Ja. heel veel artsen deden daar toch aan mee. Maar, en, en hij is dan gewoon een van de velen? Nou, Rico, of... Uh, Ferrari was wel iemand die niet alleen doping verstrekte, maar ook uh, qua training heel erg zijn tijd vooruit was. En de Italiaden die, uh, die kregen intervaltraining, wat in de wielerij eigenlijk ja, heel lang een beetje ondergeschoven kindje is geweest. En ook als je het rapport van USADA leest, daar stonden ook specifieke schema's in van trainerschema's die Armstrong en zijn maten dus moesten doen. En dat uh, was behoorlijk pittig, moet ik zeggen. Ja. En u gelooft dat dat van grotere invloed is geweest dat de prestaties uh, dan de doping die is gebruikt? Ja, dat geloof ik zeker. Kijk, ondanks Ferel Armstrong zelf zegt, ja, volgens mijn mening heb ik uh, met doping gewonnen of dankzij doping gewonnen. Ja, nou, zonder dat kan je mening weet niet winnen, zegt hij. Maar. Dat zegt hij, maar dat uh, denk ik niet dat het waar is. Nee. Maar u heeft hem ook heel lang niet geloofd toen hij zei. Nee, toen hij, nee, voordat werd bewezen, voordat hij zelf toegaf dat hij doping gebruikte? Hè? Ja, ik heb, ik heb vaak ik heb altijd gezegd van. Ik heb het eerst altijd geloofd, hè? Dat hij dus niet, of, niet gebruikt of heel weinig gebruikt. Ja. Uh, ik heb gezegd, ja, in de beginjaren sluit ik niet uit. Nou, dat blijkt dus toch meer dan in de beginjaren te zijn geweest. Um, maar het, het, de, de, hoeveel de hulp die hij van zijn doping heeft gehad, dat is denk ik maar beperkt. Nou ja, u, Kijk, zei, u, zei in, wat... u zei in december ja. nog: ik geloof er niks van dat hij de boef is voor wie hij nu wordt gehouden. Nou, dat is denk ik nog steeds zo. Het, het was zo dat hij werd als het brein achter alles. Nou, hij is gewoon een radertje in het geheel geweest. En wat ik jammer vond van zijn bekentenis dat is dat hij uh, ja, alle schuld op zichzelf nam en niet zijn omgeving meenam. Kijk, Danny Nelissen, die vind ik heel dapper dat hij ook zijn omgeving noemt. want daar zitten de feitelijke schuldigen. Ja, u neemt Armstrong zelf niks kwalijk. Nou, nee, wat ik hem kwalijk neem, dat is dat hij uh, mensen... die achteraf uh, blijkende waarheid hebben gesproken... dat hij die zo heeft bestreden. Hij, ik denk kla dat hij, klaagde, klaagde, op... hij klaagde iedereen aan, hè, zei hij. Hij wist ja, niet meer wie, wie wel en wie niet. Iedereen die iets tegen hem zei, hij, die klaagde die aan. Hij had wel een beetje het, het zicht op de werkelijkheid verloren. En dat uh, is hem wel kwalijk te nemen. Herman? Ja, maar uh, Er zijn toch ook verhalen dat Armstrong uh, veel druk uitoefende op zijn omgeving. En dus dat hij echt de, degene was die in de kern van de organisatie zat. En ja, allerlei mensen imponeerde in zijn omgeving om dus ook te gebruiken. Tenminste, die verhalen zijn er. Ja. Ja, Dan nou, is hij niet zomaar ben... een radertje in een netwerk. Nee, dat hij een, een, een dominante persoonlijkheid is. Dat bleek ook wel uit dat interview in zijn hele gedrag. Maar wat ik ook heb speciaal opgelet, dat zijn getuigenissen van ploegmaten. Voormalige ploegmaten. Ja. En zelfs Tyler Hamilton, een van zijn grootste bestrijders, die ja. zei in een interview. Ik geloof in de telegraaf of in een van de grote kranten. Een paar maanden geleden van ja. Uh, hij heeft geen invloed, druk op mij uitgeoefend, maar ik voelde dat zo. Ik voelde het als een druk. Hij is expliciet uh. Uh, ontkende hij dat Armstrong mm. direct heeft gezegd: je moet gebruiken. Nee, hij voelde die druk. En meermate zeggen, ja, ik had het gevoel dat ik wel moest om mee te doen, maar hij heeft geen persoonlijke druk mm. uitgeoefend en mensen gedwongen mee te doen. Maar waarom neemt u het nu opnieuw voor hem op? Nou, ik, ik bezin me gewoon op feiten. De verklaring van Hamilton, een van zijn grootste tegenstanders, die zegt expliciet van nee, hij heeft geen druk op uitgeoefend. Ik voelde dat zo. Ja, als nee, nee, nee dat snap ik wel. Maar in het ja. algemeen ook. Want ook, ook, ook in datzelfde interview in december, ik geloof in de NRC, zei u, accepteer dat Armstrong de controleurs destijds te slim zijn afgeweest. Het lijkt wel of u alles doet om hem, uh, nou ja, buiten de publiciteit te houden, dat zal hem niet lukken, maar om het voor hem op te nemen. Wat, wat zit daarachter? Nee, nee, nee, nee, dat is absoluut niet zo. Uh, wat een beetje het geval is nu, dat hij als de enige en grootste boefer afgeschilderd, terwijl het hele wielermilieu gewoon ziek is was. En hij was één van de velen, waarschijnlijk wel één van de slimmere uh, ploegen die dat deed. Maar er waren meer ploegen die, het, uh, die dat soort dingen deden. Dus ik neem het niet voor hem op. Ik zeg alleen maar, in de context van toen, hij was één van de velen. Ja. En alles wat hem aan werd gerekend, als het brein, de centrale, ja, dat, uh, dat denk ik dat toch niet het geval is. Nee, u zegt, uh, hij, reed wel, hij gebruikte EPO en daardoor reed hij iets harder. Maar hij was vooral een hele goede sportman die door nieuwe trainingsmethoden de rest uh, te sterk was. Ja, absoluut. absoluut. Ja, daar twijfelt is... u geen moment aan. Nee, ik, ik heb ook wel gezegd, uh, heb ik op Twitter gezegd, hè, na arm bekentenis... Nou, als sporter heeft hij nog steeds grote prestaties geleverd. Ondanks dat hij doping gebruikt heeft, maar, zeg maar dat helpt een klein beetje. Maar als mens is hij voor mij wel van zijn voetstuk gevallen. Nou, maar waarom zegt hij dat zelf niet? Want ik bedoel, dat zal hij zelf toch ook wel weten, die 1 tot 3 procent? Dat zou hij toch zelf nee. ook kunnen aanvoeren? Nee, nee dat, dat denk ik niet. Nee? Als, je, als je nu ook wielenders hoort, en ook, ook in de verklaring van Nelis en alle discussies eromheen. dan wordt voorgesteld alsof EPO een wondermiddel is. dat je 10% beter kan laten fietsen. U, u bent de iedereen enige praat dat. Die, die dit zegt. U bent de enige die. die... Nou, ja, nee, dat lijkt baseer, me heel mooi. Ik baseer mij gewoon ja, op feiten. Tuurlijk, van, maar, van... Nee, maar u vindt het ook nou, merkwaardig dat, dat niet meer artsen dan dit soort opmerkingen maken. Ja, maar die mensen die kijken, uh, denk ik, niet kritisch. Kijk ook naar, naar uh, mensen die gepakt zijn en die weer terugkomen. He, Fino Koerov is daar een sprekend voorbeeld ja, van. Ja. Uh, die is gepakt door bloeddoping ja. en Epo. Toen denk ik, nou ja, als hij terugkomt na zijn twee schorsing, dan zal het wel gebeurd zijn met prestaties. Nou, hij wint onder andere Olympisch goud. Maar zijn prestatiereeks ja, gaat over. Olympisch goud. Weet u nog hoe dat ging? Ja, maar hij heeft meer gewonnen in dat seizoen. Nou, maar ook om Olympisch goud te winnen... Uh, hij, hij is wel, uh, zeg maar, in de koers... In de leiding geweest, in de lead geweest en uiteindelijk afmaken. De sprint wordt ook door andere factoren bepaald. Maar hij was wel in staat om, uh, dus helemaal voorin te eindigen. Ja, en goed te betalen. Maar 1%, 1 Ja, goed, maar verschil. dat is in de rij niet nieuw. Dat is altijd zo geweest dat afspraken ja, ja. worden gemaakt. Jij de bloemen, ik het geld. Ja, ja. Maar, maar 1%, 1 verschil in topsport is gigantisch. Als je denkt dat een, ja. een Tour de France etappe vijf uur duurt, 300 minuutjes, dan ben je drie minuten voor boven op die berg in de die west En dat is natuurlijk een giga verschil waar we zeggen, nou waar haalt hij dat vandaan? En dat zou dus wel in die middelen kunnen liggen. Het verschil ontken ik. Het effect van die paar procenten, 1 tot 3 procent, ontken ik ook niet. En dat kan net het verschil maken tussen inderdaad winnen en verliezen. Maar het is niet zo dat een middelmatige hier ineens een topper wordt. Nou, de Rabobank weten we nu dat die gebruikte. Maar de Rabobank, toen dus kennelijk iets moest gebeuren, is niet plotseling de winnende ploeg geworden. Nou, maar in 1996 hebben ze nog twee etappes in de toer gewonnen. En dat is de jaren daarna niet meer gebeurd hoor. Nee, het is het eerste jaar dat ze EPO gebruikten. Uh, We eerste jaar dus EPO gebruikten. En uh, ook om een tappen te winnen is er toch meer voor nodig dan alleen maar EPO. En uh, al die prestaties die worden geleverd worden onmiddellijk in verband met EPO gebracht. Over het algemeen is het zo, als je het koersverloop kijkt... dan zijn er een heleboel andere factoren die een rol spelen. En uh, zeg maar de causale relatie tussen winnen en EPO die is niet zo sterk als heel vaak wordt gedacht. Maar dan dachten dus blijkbaar ploegartsen en mensen die erop aandrongen om die spullen te gebruiken... wel dat het zo meer effect had dan wat u nu vertelt. Waren die allemaal niet goed geïnformeerd? W hoe werkt dat dan? Nee, nee. Uh, toen, toen EPO kwam in de tachtiger jaren, in tachtiger jaren, toen was het idee van: nou, des te hoger de hematocrit, dus de meer rode bloedcellen, des te beter is het. En iedereen geloofde dat. Uh, er gingen doden vallen. Er zijn toen een heleboel mensen overleden in Nederland en daarbuiten. Omdat de hematocriten, dus het aantal rode bloedcellen, zo hoog was dat er spontaan stolling optrad. En dat men in de slaap onder andere plotseling overleed. Uh, UCI heeft toen de, de limiet van 50% hematokriet gesteld. Nou, iedereen had toen een vrijbief om tot 50% te gaan. Maar dat betekent niet dat als jouw hematokriet maar hoger is, dat je steeds meer presteert. Dat is een, een dogma wat absoluut niet, niet waar is gebleken te zijn. Ja. Uh, ook in, in het boek van Tyler Hamilton die beschrijft ook dat hij bijvoorbeeld heel goed reed met een hematokriet van 1,42. Dat is heel laag. Ja, dat kan dus ook. En u zegt ook dat allerlei andere dopingsoorten... Eh, zelfs mensen minder hard laten rijden. T Testosteron bij mannen, dat helpt niet, zegt u. Nou, even nuanceren. Testosteron bij duursporten... Ja, bij wielrennen uh, bedoel ik, ja. In de duur, ja, dus de duursport, dan heeft het geen effect. Het uh, kan zelfs een hebben. hebben. Een aantal effecten die je hebt, die als je hogere hoge dosering gebruikt, maar dat doen ze gelukkig niet, Die kunnen zelfs averechts effecten. Groeihormoon, wat vaak gebruikt wordt, heeft een averechts effect, zeker bij duursporten. Ja, bloeddoping? Dat beschrijft in zijn boek ook. Bloeddoping, dat is zelfs EPO, dat kan inderdaad die paar procent verschil betekenen. Dat kan wel een beetje helpen, zegt u. Ja. Ja, ja, maar Armstrong ja. heeft dus heel veel geld uitgegeven aan middelen waar hij niet harder van is gaan fietsen. Waar hij een heel klein beetje had. Nee, want ook testosteron heeft hij geld voor betaald. En wat was dat oh, dan weer? Oh ja, natuurlijk. Cortisone. Cortison helpt dat? Nee, nee. Cortisone nou, is niet. een van de stoffen die zelfs al, al een aantal jaren ter discussie staat... of die überhaupt op de lijst thuis hoort. Maar de jongens zijn en toch niet dom? De... Nou, die zijn kennelijk wel zo dom. En ook de omgeving, de artsen, ook een... We krijgen nu binnenkort de zaak Fuentes. Nou, als je Fuentes kijkt wat die allemaal deed... behalve een EPO- en bloeddoping... dan is dat gewoon als een kwakzalver te kwalificeren. Nou ja. Die deed echt dingen die gewoon medisch gezien niet kunnen. En dat gold voor Ferrari niet, zegt u? Ferrari ook, want Ferrari heeft ook corticosteroïde en groeihormoon toegediend. Nou, ja. als je de literatuur goed kent... dan weet je dat dat stoffen zijn die zeker prestatie niet helpen. We hebben zelfs een experiment van de natuur. Mensen die van nature het veel groeihormoon maken... Ja, die komen bij de dokter niet vanwege sportprestaties... maar omdat ze spiervermoeidheid en zwakte hebben. Wat helpt en dat zijn we... net ja, Wat, wat ja? helpt wel... En bent u in te huren voor door wielenproger? Ja, ik zeg als je een dood nee. nee ben... <laughs> ja. Uh, ja, ja, zoals gezegd, EPO en bloeddoping kan net het verschil betekenen. Ja, en andere uh, middelen die nog beter werken misschien? Nou, in, in de wiel de niet. Maar kijk, als je in krachtsporten kijkt, dan is het een heel ander verhaal. Hè? De, de, de anabole steroïden helpen daar. Bij vrouwensport... En daar wordt eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Bij vrouwensport helpen anabole steroïden in eigenlijk elke sport... nou, behalve dammen en schaken misschien, maar in alle fysieke sporten... helpen anabole steroïden. Dus daar moet ook met auto-competition-testing... en het biologische paspoort heel goed naar worden gekeken. En bij vrouwen ook testosteron, toch? Dat is anabole steroïden. Oh, dat is testosteron, oké. Anabole steroïden, dat is afgeleiden. Ja, dat is niet erg. En verder vooral harde trainen en vooral intervaltraining, hè? Talent, goed trainen, moderne training... Op tijd rusten is ook heel belangrijk. Goede sfeer in de ploeg, dat is de goede voorbereiding voor een prestatie. En niet direct het zoeken in doping. Een goede sfeer is belangrijker dan doping, zegt u. Dan ga je harder van Absoluut. Abs absoluut. Ja. We hebben het gehoord. Harm Kuipers, dank u wel. Graag gedaan. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteken. Can't kind of can baby you will never find another girl in this heart of my, in this heart, of my, in my heart. My eye, you would I lie to you Charles and Eddie Bondscoach Jeroen Otter laat de Nederlandse short vliegen over het ijs. Wat is zijn geheim? Nu eerst, waarom werkt de Nederlandse vrouw eigenlijk zo weinig? Welkom in de tijdmachine. Herman, naar welk jaar gaan wij? 1524. 1524. Had je toen ook al vrouwen met een carrière? Jazeker, uh, zeker in de Lage Landen. Nederland hadden we nog niet, hè, maar Vlaanderen, Brabant erbij, en steden als Antwerpen en uh, Gent, Brugge en zo, vertoonden vrouwen die uh, niet alleen als marktvrouwen bezig waren, maar ook echt uh, bedrijven leiden, ondernemer waren. Daar spreken anderen in Europa hun verbazing over uit. En met name in Antwerpen, dat vrouwen daar bedrijven hebben. En uh, dat vinden ze ook heel vreemd en ongepast trouwens. En in 1524, wat gebeurt er dan? Ja, nou dat hangt wel met dit soort verschijnselen samen. Uh, dan verschijnt er een zeer gezaghebbend boek van. De humanist Vives, dat is iemand die in Brugge leeft, dus Nederlander is geworden om het zo maar te zeggen, en die schrijft een handboek en dat heet Over de opvoeding van de christelijke vrouw. Het is een zeer gezaghebbend man, het boek wordt ook meteen vertaald in allerlei volkstalen, hij is vriend van Erasmus, een van de weinige mensen waar Erasmus zeer tegenop ziet overigens. En deze Vives, die, die vernagelt eigenlijk de rolverdeling van de vrouw in het kerngezin, He, Dus is wetenschappelijk werk, en hij stelt vast inhakend op ontwikkelingen van eeuwen, maar hij gaat het nu bewijzen als wetenschappelijk wetenschapper, de vrouw hoort thuis in het gezin. Dus die rolverdeling, die strikte rolverdeling... Uh -huh. waar wij nu nog tegenaan hikken en debatten over voeren... Hè, en proberen op te heffen, die vernagelt en legt hij vast. En eh, de vrouw is de baas thuis, heeft de zorg over het huishouden... de zorg over de opvoeding van de kinderen. De man is kostwinner en die treedt naar buiten. En, en, dat en dat is, dat... zo wordt het dan vastgelegd. Ja. En nu is er een onderzoek dat suggereert dat de Nederlandse vrouw... dat ook inderdaad nog altijd wel een prettige manier van verdeling vindt. Wat vind je het ja, onderzoek? nou, het, zo staat het er niet helemaal. Dat, het wordt wel een beetje gesuggereerd. Dus die gaat promoveren vrijdag en die heeft een heel interessant proefschrift geschreven en daar is in de krant veel aandacht aan geschonken, er stond een artikel in de Volkskrant gisteren en daarin wordt vastgesteld wat we al wisten, maar wat dus persisteert en steeds erger lijkt te worden, dat vergeleken met heel Europa, zij onderzoekt vergelijkend de arbeidsinzet van vrouwen in heel Europa, dan stelt zij weer vast dat met stip bovenaan marktleider Nederland is wat deeltijdwerk betreft. Meer dan 60% van de Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd. De tweede is Zwitserland en die zit pas op 45 procent. Dus het, is echt, het lijkt ook toe te nemen. En is nou, dat allemaal nog terug te leiden tot uh, dat, dat boek uit 1524? Ja, nou ja, dat is dus het punt. Hè. Dan vragen we wat betekent dat nou, waar komt dat vandaan? En dan heeft zij een stelling, uh, daar komt ze uiteindelijk op uit. En die, die, dat is het hoofdpunt dat ze zegt hoe welvarender een land is... en hoe beter mannen verdienen, hoe minder vrouwen gaan werken. En dan is natuurlijk weer vervolgens de vraag. Daar gaat zij niet op in, althans niet in dat interview in de krant. Dan is vervolgens de vraag: uh, wat zijn die vrouwen dan zo lui? Die vraag wordt haar ook gesteld. Daar neemt ze afstand van. Uh, het gaat er nu om dat je dus de vraag gaat stellen: van wat betekent dat? En dat is toch een erg interessante vraag. Want wij hikken daar steeds tegenaan. Vooral ook op dat punt: dat wij zo weinig vrouwen in topfuncties ja. hebben. Dat hangt daar ongetwijfeld direct mee samen. En ik denk dat de aandacht veel meer dient uit te gaan. Dus niet zozeer naar die kostwinner die zoveel verdient. En dat is alvast. Handig, maar dat het een vrij positieve keuze is van heel veel vrouwen... die zeggen, wij willen in deeltijd werken... want wij willen een nadrukkelijke rol in het gezin blijven spelen. Even, en, even hier aan tafel. Jongens Lins, heb jij een werkende vrouw? Ja, zeker. Maar als ik het zo hoor, denk ik dat er wel een enorm veel vooruitgang is geboekt. In de jaren 50, 60 werkten heel weinig vrouwen sowieso. Hè? Dan waren ze huisvrouw. En mm -hmm. nu werken veel meer vrouwen deeltijd. Ja. Dus de ontwikkeling is dat steeds meer vrouwen gaan werken en deelnemen aan het arbeidsproces, zou ik denken. Dus jij ziet vooruitgang. Dus niet, ja, het is dus niet zo dat Nederland stil blijft staan, alleen... We geleken. lopen 50 ja, jaar achter, andere toch? Landen wel. Ja. Maar het ja. gaat wel vooruit, zou ik denken. Ja, ja, nee, maar dat kun je dus ook wel zeggen. Kijk, je hebt helemaal gelijk aan dat voorbeeld uit de jaren 50. Dat herinner ik mij van mijn vader en mijn moeder ook. Dat mijn vader op een gegeven moment trots was dat mijn moeder niet meer hoefde te werken. Ik kwam uit een gezin waarin ze dat inkomen nodig was. Mijn vader ging vooruit. En dat, was, dat betekent overigens niet dat mijn moeder toen lui werd. Integendeel. Maar die ging dus met meer kracht dat gezin verder besturen. Maar ze stopte wel met betaald werk. Jazeker. Dat was dus heel nadrukkelijk. En dat is dat patroon dat dus al uit het middeleeuwen stamt. En kijk, maar waar. De, de, het punt is dat het steeds gaat naar dat punt, en dat is heel opvallend... en dat is geen vooruitgang, tenminste dat vinden een heleboel mensen niet... dat in Nederland ontzettend weinig vrouwen in topfuncties zitten. Of je nou bij de ja. universiteit kijkt, of bij de omroep, of bij weet-ik-waar eh, bedrijfsleven. Overal is dat hetzelfde en het, gaat, het schiet ook niet op. Want nou. dit werd al tien jaar geleden, al twintig jaar geleden geconstateerd... en het schiet niet op. Laten we even luisteren naar uh, cabaretier Hans Sibbel, die schetst een wat ander beeld. Je loopt door de stromende regen loop je naar je huis toe. Dan doe je de voordeur open en dan ruikt het naar appeltaart. Want je man heeft een appeltaartje gebakken. En hij heeft de kinderen van school gehaald en het hele huis aan kant gemaakt. En met een opgeruimde glimlach vraagt hij aan je. En schat, hoe was het vandaag op je werk? En dat is het moment dat jullie allemaal in janken zullen uitbarsten. En denken, dat mochten wij vroeger allemaal doen. Hoe hebben die mannen dat voor elkaar gekregen? En dat is de dag dat jullie de straat op zullen gaan. zij wordt verboden in Nederland. Siska Dresselhuis, kaal geschoren over de Duitse wordt Gezet en jullie het recht om je kinderen op te voeden zullen terug eisen. Omdat het biologisch en historisch jullie recht is. Die dag gaat komen. Ja, ja, man. Die ja. dag gaat komen. Biologisch nee. en historisch jullie recht, ja? Dan ga ik toch nog ja. enigszins stijgen, hoor. Ja, nee, tuurlijk. Uh, maar het is toch wel erg interessant om uh, deze uh, ontwikkeling te volgen. Uh, vanuit de middeleeuwen naar nu. En, uh, uh, maar aan de andere kant is ook vast te stellen. want dat, dat gegeven van dat gezin. waar vrouwen veel aandacht aan opvoeding wensen te schenken. bedenk goed dat wij het enige land zijn. dat een minister voor jeugd en gezin heeft gehad. Hè, 2007, Rauvoet Dat is overigens weer meteen afgeschaft. Ja. 2010. Ja. Maar goed, het was erg opvallend dat dat ook weer gebeurde. Dat uh, die, die gezinstructuur en dan die gezinsstructuur van vader, moeder en de kinderen ontzettend dominant is in de Nederlandse samenleving. We hebben het uitgevonden in de lage landen. Het komt uit dat vroegkapitalisme van die laatmiddeleeuwse steden, arbeidsdeling. Toen zijn de grote families waar mensen bij voorkeur in leefden, vader, moeder, neven, nichten, het dienstpersoneel zelf, waar iedereen hetzelfde werk deed. Die zijn door dat kapitalisme, die markteconomie van die steden, is dat veranderd. En daar heb je de arbeidsdeling gekregen. En dat sloeg ook over naar het gezin, het kerngezin met een duidelijke rolverdeling. Dus nou dat wordt bewezen door die vives. En dat zie je vervolgens in alle eeuwen terugkomen. Wij reduceren alle verschijnselen in Nederland altijd heel graag... tot gezinsverschijnselen. We noemen graag iedereen vader. Dat van de samenleving. Er zijn zo'n leus in Nederland. Vader, uh, Willem van Oranje, vader. is vader Lans, vader Drees. Uh, moeder Wilhelmina. He, allemaal als gezin voorgesteld. Het is buitengewoon essentieel steeds dat we dat doen. En ja, dat is een, een, een gegeven uh, dat uh, toch van grote invloed is... op het feit dat uh, vrouwen een keuze... Maken. En nou heb je nou legt het dus eigenlijk gewoon positief uit. Je zegt het is gewoon een keuze die vrouwen nou, maken. Het is niet zozeer ja. een lot dat vrouwen. Nee, treft. kijk, het is, het is heel moeilijk. Het is niet eenzijdig. Hè? Want daar zit dus aan de ene kant zit er dus dat verschijnsel van geen vrouw in topfuncties. Dat is niet een gelukkige zaak. Absoluut niet. Want je hebt geen rolmodellen daarboven. Dat is een ongelijke verdeling. Als je een faculteit van geesteswetenschap in Amsterdam, als daar dus ontzettend veel studenten zitten, bijna 80% is meisje en 14% hoogleraar is vrouw, dan is dat een idiote wanverhouding. Dat is niet goed. Het is niet gezond. Dus dat is de ene kant. De andere kant is dat dit land heeft de gelukkigste kinderen ter wereld. Dus eh, dat wordt voortdurend vastgesteld. En wij hebben ontzettend veel aandacht voor onderwijs. We hebben ontzettend veel aandacht voor opvoeding. Dat is ook al vanaf de middeleeuwen. Vanaf Erasmus. Vanaf die meneer Vives enzovoort. Dus dat is geen slechte zaak op zichzelf natuurlijk. Kijk, de huishoudelijke... De, de, de, wat hier ook bij hoort is de stichting van huishoudscholen. Dat kennen Daarvoor, wij als dat een dat soort eigenlijk een Ga rustig even ervoor zitten. Ja, nee nee, nee, nee, nee. Ik begrijp wat je er, bedoelt binnengekomen. Dus uh, we moeten het hierbij laten. <laughs> dat bewaren wij tot de volgende keer. Ja, ja. Straks na het nieuws, hoe heeft Jeroen Otter onze short-trekkers aan het schaatsen gekregen? En waarom is presentator Joris smoor verliefd op Mexicaanse muziek? Nu is het nieuws van half drie gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 De FIOD doet onderzoek naar mogelijke strafbare feiten... bij vastgoedprojecten van SNS Property Finance. Een dochterbedrijf van bankenverzekeraar en SNS Reaal. Schrijft NC Handelsblad. De FIOD wil geen enkele mededelingen doen. Betrokkenen zeggen tegen de NOS dat het gaat om een oriënterend onderzoek. In Groot-Brittannië zijn een journalist van tabloid The Sun... en een politieagent aangeklaagd... omdat ze misbruik zouden hebben gemaakt van hun publieke functie. De journalist zou de agent 6500 pond hebben betaald voor informatie. Aanklacht volgt op een onderzoek van Scotland Yard... naar illegale betalingen door journalisten aan mensen in publieke functies. En voetbalclub SC Buitenboys uit Almere speelt vrijdag 26 april... een benefietwedstrijd tegen Nederlandse oud-internationals. En dit ten nagedachtenis van grensrechter en clublid Richard Nieuwenhuizen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ABB Verkeersinformatie. Hardnekkige gemist in Zeeland. Daar komt plaatselijk dichte mist voor. En een paar files. Op de Veluwe, op de A1 Amersfoort Apeldoorn. Bij Kootwijk 2 kilometer. Op de A50 Apeldoorn Arnhem. Tussen knap het Beekberg en de Alfred Hoenderloo 4 kilometer. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg en file bij Moergestel. 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar ja. Dit is de Dag. Met aan tafel presentator Joris Linsen. Die houdt van Mexicaanse mariachi-muziek. Ja. Okay, en wilt u wel. zijn nieuwe CD winnen, ga dan naar Dit is de Dag.nu. Ja. En volgens arts Harm Kuipers was Ferrari geen dopingarts, maar een trainingsexpert. Maar nu eerst, wat is het geheim van shorttrekkerbondskoos Jeroen Otter? Wilt u reageren? Dat kan op Facebook, via Twitter met hashtag DIDD. Of ga naar de website Dit is de Dag.nu. Ja, Jeroen Otter, afgelopen weekend won de Nederlandse shorttrackploeg op het EK diverse medailles. Meer dan uh, lange tijd is gebeurd. Uh, bent u er blij mee? Content, ja. Nee, het had beter gekund. Uh, maar shorttrack is gewoon een sport waar heel veel gebeurt. Tot de laatste seconde weet je niet uh, wie een wedstrijd kan winnen. Want hoeveel medailles heeft u gewonnen? Vijf van de acht beschikbare. En dan zegt u, ik ben content. Niet heel erg. Nou, het had, had beter gekund. Hoeveel had, had het te kunnen zijn? Ja, acht, dus. Ja. <lacht> ja. <sindelijk> ja. <sindelijk> Hoeveel hadden we, wat u betreft, moeten zijn? Dat zijn een hele scherpe interviewer. ja al, ja. <sindelijk> <Ja. sindelijk> ik, ik moet, moet erbij blijven. Nou, uh, in, in de afsluitende race uh, hadden we 1, 2 en 3 kunnen staan op het podium bij de heren. Dus had u de 6 gehad in plaats van 5. En dan was u optimaal content mm. geweest. Dan was ik blij geweest. Ja. Ja. Sinds u coach bent van de ploeg, worden het opeens uh, volle op prijzen gewonnen. Terwijl het daarvoor niet altijd even goed ging. We hebben het verschil even in geluid proberen te vangen. Ter nu derde, dat is niet genoeg. En de eerste start is meteen vals. Dat kost Mabassan niet alleen haar positie, maar dan gaat ze ook nog onderuit. Vierde. En kansloos uitgeschakeld. Ready. Dat kan eigenlijk niet mis op die aflossing voor Nederland vandaag. En dan op weg naar de Europese titel. En die is hier binnen. Als hij daarvoor eindigt, pakt hij de titel. Wat een sprint. Freek van de Wart is Europees kampioen. En hij kan zijn geluk niet op. Sinds u er zit, gaat het veel beter, toch? Er krijgt er bijna tranen van. <lacht> <lacht> Mooi, oh, dat zeg ik niet. <lacht> ja. Ja, ja, je zou het wel kunnen stellen. Ja, als we kijken naar de afgelopen 2,5 jaar... Uh, hebben we het als Nederlandse shorttrack Dames en Heren prima gedaan. Hoe komt dat? Nou, ik vond het wel leuk dat uh, Harm net al vertelde... Harm Kuibers, van, uh, het zit hem in de manier van trainen. En uh, dat intervaltrainen. dat is bij ons ook uh, een heel groot onderdeel van ons trainingsprogramma. Even voor de leek, wat is een intervaltraining? Nou, je, je kan, als je het vergelijkt met een sprinttraining... moet je iets heel snel in een korte tijdstip uh, uh, doen. Duurtraining begrijpen we allemaal. Je gaat van A naar B en het duurt twee uur voordat je er bent... En in intervallen, dan, dan doe je dat in hele kleine segmenten. Je, je Tien seconden snel, tien seconden langzamer, tien seconden snel. En dat kan je in allerlei kan je dat uh, toepassen in een training. En door juist intervaltraining toe te passen, betekent dat de snelheid in onze sport uh, een stuk omhoog gaat. En dan zit je bijna tegen je maximale snelheid aan. En die kan je ook heel vaak herhalen. Waardoor wij het materiaal perfect kunnen afstellen en, en technisch ons kunnen optimaal kunnen voorbereiden ja, ja. op een wedstrijd. Een lichaam wordt sterker, zegt u, als je via intervaltraining traint... en niet alleen maar twee uur lang achter elkaar uh, uh, zo hard mogelijk gaat... of tien seconden en dan weer niet. Uh, ja, dat is heel simpel gezegd uh, is dat de Ja, ik probeer het inderdaad even samen te vatten. Ja, simpel ja, nee, samen deed vatten. Je goed. En u zegt dat helpt. Dat, dat, dat deden ze niet voordat ik kwam. Maar sinds ik er ben doen we dat. En je ziet het, de medailles rollen als uh, broodjes over de toonbank. Ja, je zou het bijna kunnen stellen. Ja, zo, zo eenvoudig uh, is het eigenlijk wel, ja. Maar waarom doet niet iedereen dat dan? Ja, die, die vraag stel, die stelde je het geloof ik net ook aan de Harm Kuipers. Ja, waarom ja. doet niet iedereen dat? Je moet ergens in kunnen geloven. Hè, dat, de, een, een spirit in een team is heel belangrijk. Uh, de aanpak, uh, de hoeveelheid schaatsen die wij in de afgelopen twee jaar hebben gedaan... die bijna verdubbeld met wat ze voorheen deden. De, hoeveel, de trainingsuren. De trainingsuren op ja, het ijs. Ja, ja. Ja, bij, je moet een dag, uh, ziet er bij, bij een shorttrekker redelijk eentonig uit. Die melden zich om kwart over acht in Tialf, in Heerenveen. Gaan rond half twaalf weer naar huis komen om kwart over twee, half drie weer aan... en gaan om half zes naar huis en dat zes dagen per week. En dat eigenlijk allemaal in de anonimiteit... in de schaduw van, uh, van het lange baan schaatsen. En dan heb je dan een aantal grote wedstrijden in het jaar... Uh, waar je dan kan laten zien wat we kunnen. En ja. dat, uh, dat gaat steeds beter. En we komen steeds vaker in de publiciteit. En de jongens die presteren goed, dames presteren goed... En dan is het richting Sochi natuurlijk een, een prachtige opstap. De Olympische Spelen van volgend jaar. Toch doet u meer dan wat u nu vertelt. Want ik heb me laten vertellen dat u ooit eens een, een, een ploeg... na een trainingskamp in de Pyreneeën op de fiets naar huis heeft gestuurd. Ja, ja, ja. ja. Dan zou je denken dat is, uh, dat is echt heel erg duur werk. Dat, is, hè? dat ja. is een duurtraining, Dat is een duurtraining. Het leek wel een, een, een Tour uh, Benelux. Uh, ja, we begonnen in de Pyreneeën en we moesten naar Herenveen. En dat was 1700 <laughs> kilometer in 10 dagen. Nou, je, je begrijpt dat uh, de heren en short trackers... wat voornamelijk een sprintsport is... Uh, zoiets hadden, wat heb ik hier aan? Uh, fysiek gezien was het ook niet de uitdaging. Is die otter in de war? Is die otter in de war? Waar komt die vandaan? Ja, ik kan een tijd in de steeds gewerkt. En in Canada dus, uh, wie weet. Maar uh, het was om de mentale weerbaarheid te vergroten. Van, uh, probeer nou niet in limieten te denken. Denk nou niet aan de, de sky's the limit. Haal die limit gewoon helemaal weg. En uh, begin opnieuw. En dat, dat zijn we 2,5 jaar geleden... Uh, hebben dat met een, met een groep ingezet. En dat, uh, daar zijn we nog steeds mee bezig. Ja, Joris Linsen zit ontzettend jaar te schudden. Nou ja, ik denk aan die teambuilding die ik hier hoor. Daar gaat het uh, ja. ook uh, al eerder over natuurlijk. En ik dacht ook aan, aan mijn eigen band. Als we op toneel zijn, dan moet je ook dus met z'n vieren positief erin. Dan krijg je veel betere prestatie. Echt waar. Dan als je dat uh, verbrokkeld doet, of, ja. of niet, uh, als de neuzen niet dezelfde kant op staan. Ja. Jij, ziet het, jij, jij denkt echt dat zo'n fietstocht de prestaties van zo'n short-track ploeg ja. ja. beter maakt? Zeker. Ja? Ik denk dat vriendschap en een goede sfeer in een, uh, in een ploeg of uh, tijdens de trainingen heel belangrijk is. Je ja. hebt ook een schommel opgehangen in Tialf. Ja, je bent goed uh, geïnformeerd. <laughs> ja, nou, Dat is nou een van die geheimen, die wilde ik eigenlijk niet onthullen. Vertel ons alles. Vertel, ja, ik zal alles vertellen. Nou, Het is eigenlijk heel simpel. Het is een, een stalen schommel. En uh, we weten allemaal als kind, als je gaat schommelen... en, en je, dan kom je maar niet omhoog. En papa of mama, die moeten maar die schommel een duw geven. En ja. op een gegeven moment krijg je het te pakken van... hé, hey, hoe kan ik die schommel in beweging krijgen? En de kunst is om die schommel natuurlijk... met zo min mogelijk bewegingen zo hoog mogelijk te krijgen. Nou, als wij er in de plaats van op zitten met één been op gaan staan dan proberen we met het afzetten constant die schommel omhoog te krijgen. Dus de timing te voelen, wanneer moet ik nou afzetten en wanneer moet ik ontspannen. En, schaatsen en afzetten is... is dan trekken aan de... Nee, het afzetten is het zwaartepunt. Dus eigenlijk gewoon doe je knieën zakken, ja? doe je benen zakken hmm. en weer uitstrekken. Nou, doe jij dat, doe ik dat, dan komen we niet omhoog. En doet de schaatser die gevoel heeft, die komt in drie klappen zitten aan het plafond. U komt ook niet omhoog? Nou, heel moeilijk. Ja. Het is al een hele tijd geleden dat ik goed geschaatst heb. Hmm. Okay. Maar ik weet wel waar ik aan moet denken. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja, dat weet ik nog niet de eerste <laughs> nee, keer. Nee, nee. Nee. Maar dat zijn dan kleine dingetjes waarvan u zegt, ja, daar word je uiteindelijk wel sterker en beter van. Nou, het belangrijkste is dat je erover gaat nadenken wat een beweging is. He, wij zijn in, in de sport heel erg bezig met fysiek sterker worden. Uh, beter geprepareerd aan de start staan. Maar het nadenken waarom je een beweging moet doen. Het nadenken wat eigenlijk een wedstrijd of wat een, in, in mijn geval de short-trick sport inhoudt. Uh, dat wordt niet heel veel gedaan. En dat is een onderdeel waar ik heel erg uh, in ben gegaan met mijn atleten. Laat de kennis onderling delen. En het is een individuele sport. Hè? Want we hebben immers uh, allerlei schaatsers op het EK staan. Ja. Maar als team moeten ze ook presteren. Het is een sparringpartnersport, zoals ik altijd zeg. Uh, hè? Als ik goed ben, dan moet ik ook zorgen dat die ander goed is. Ook al moet... is het een individuele sport dan nog, is dat teamgevoel heel belangrijk. Nou, te misschien om, om een voorbeeld te geven. Uh, uh, als tennisser, als niemand die bal terug slaat... Dan hadden we nooit van Federer gehoord. Tijdens het trainen bedoelt u. Tijdens het trainen. Ja, ja, dan ja. komt hij niet ver. Nee, dan komt hij niet ver. En in schaats is het eigenlijk hetzelfde in short-track schaats Je hebt uh, mensen om je heen nodig, want het is een, een, een sport niet tegen de klok, maar tegen, tegen de man. Het is een man tot man gevecht. Dus je moet iemand kunnen verslaan, je moet iemand kunnen blokkeren. Maar ze je... moeten ook tegen elkaar soms. Ja. Toch? Ze zijn ze, toch ook elkaar als concurrent? Ja, als je dan eenmaal op zijn EK komt ja. en uh, je, je komt drie van je Nederlandse uh, vrienden G tegen. Dan ga je het in niet de finale. meer delen, denk ik. Op dat moment even niet. Nee, nee. Ja. maar dat hebben ze die 364 dagen daarvoor wel gedaan. Dus uh, ze kennen elkaar door en door. Ja. Maar dat vind ik dus wel het knappe. Hè? Dus je legt er ook een belangrijk accent bij die team spirit. En dat lijkt me inderdaad heel belangrijk. Dat je dus inderdaad met deze situatie zit. Hè? Want ze zijn als concurrenten. Maar toch moeten ze dus het gevoel hebben dat ze met elkaar meer kunnen presteren. Nou, en dat, nee. dat is dus wat je, wat je probeert te uiten. En dat, dat, dat gaat niet zo heel snel. Nee. Dat proces dat, dat duurt uh, helaas uh, er, erg lang. Ja, want waar ze uiteraard, toen ze moesten fietsen vanuit de Pyreneeën. Uh, ja, dan dacht de dachten ze echt even: van dit kunnen we niet. Uh, ten eerste zijn we geen wielrenners. En de laatste twee dagen, op het moment dat we Maastricht binnenkwamen... Oh, dan, dan komt het einde in zicht. En jeetje, hebben we dat nou echt daadwerkelijk allemaal al gezamenlijk ja, ja. gedaan? En Ze hebben elkaar natuurlijk ondersteund, want het was niet ja. altijd 30 graden met het zonnetje erbij. We hebben dagen gehad met, uh, met harde regen en we hebben dagen gehad met vijf kools erin... Dus uh, mentale hardheid. Veel, uh, veel verwantschap tussen schaatsen en wielrennen, hè? al van ouds. Kijk, dat... kijk naar Thijs en mij bijvoorbeeld, ja. wij doen dat ook alle twee. We zijn bij jou ja, Nee, dat is toch een bekend verband altijd. Dat is een wielrennen bekend verband, schaatsen. ja. Maar nou, misschien ook niet zo, zeker in het short schaatsen. Nee, dat is het, um, De wielrenner is gaan schaatsen, omdat je vroeger natuurlijk alleen maar... vanaf november drie maanden per jaar kon op het ijs kon. Ja, dan had je ja. een andere training erbij nodig. Tegenwoordig hebben we de luxe dat we 300 dagen per jaar het ijs op kunnen. Ja, u, u bent ook materiaalfriek. Ja, dat ben ik heel erg, ja. ja, ja ik lichter, laat... hoe beter. Ja, ik las laat dat u uw schermschermen zelf had ontworpen... omdat de echte, die er al waren, te zwaar waren. Ja, dat, dat scheelt dan 30 gram, ja. ja. Maar uiteindelijk, ja, <laughs> je moet het, het zo ook, zien... Dat kunt u dus ook. Ja, maar dat, dat is een hobby. Ik heb ooit in, in 1,82 met surfplankjes begonnen zelf te maken... of een snowboard. En ik wilde betere schaatschoenen hebben... want ik schaats in die tijd zelf ook al... Ja, en die waren niet uh, voorradig, uh, dan, dus, maak uh, maar. dan maak je ze maar. Ja. Ja. Ja, mijn ja. vader komt uit de vliegtuigindustrie en uh, okay. die was ontwerper en die kon, uh, kon me daar heel goed in helpen. En nou was het pas zo dat een van uw uh, pupillen ineens uh, uh, uh, kampioen werd, Nederlands kampioen allround. Ja, ook dat kunnen we blijkbaar. Ja, ja, dat is toch helemaal raar. Dan zijn er mensen die specifiek op een andere afstand trainen, die worden dan door een van uw schaatsers voorbij gereden. Ja, dat zegt heel veel over Jorien Termors, het is een, een, een, een, een kei. Mentaal ongelooflijk sterk en uh, de laatste jaren uh, technisch uh, heel goed verbeterd. En maar durft u dan ook te zeggen dat u de lange afstandsschaatsen zoals uh, Sven Kramer en wie Wüst beter kunt maken? Nou, als ik, als ik ernaar kijk, denk ik dat ze fysiek in een gelooflijk uh, goede staat zijn. En mentaal uh, denk ik dat ze uh, onbreekbaar zijn. Maar technisch uh, in de bochten, daar is er zeker nog wat te verbeteren, ja. Oké, okay, en, en durft u dat ook tegen hun trainers te zeggen? Nou, bij deze. <laughs> ja. U zegt, ik kan ze sneller laten rijden uiteindelijk. Ik kan ze een betere bocht laten rijden. En daar gaan ze harder van, neem ik aan. En daar gaan ze uiteindelijk sneller van. Hm, interessant, toch? Ja. ja. En kunt u ook de wielrenners harder laten rijden? Ja, die fietsen, hè? Ja, nou, ik denk in wielrenners, typisch een sport, daar heb je niet zoveel techniek voor nodig. Dat is uh, gewoon hard stampen. Vandaar dat het ene procentje aan uh, EPO-gebruik uh, een heel end komt. Ja, ja. Uh, zou je dat bij wijze van spreken in het... Uh, in Het veldrijden doen daar heb je net even wat meer stuurtechniek nodig. Daar zou meer kunnen helpen dan in de wielrennerij. Ja, ik ben meer een techniek dan een fysiek freak. Gaan we medailles halen op de Olympische Spelen in sortie op het short Zeker, daar trainen we voor. Uiteindelijk, ik zei net van we trainen 6 uur, 7 uur per dag en dat doe je niet om nu te stellen van we gaan voor een zesde plaats. U zegt we gaan echt medailles pakken. Ben jij het overigens niet bang voor dat effect wat nu speelt in die schaatswereld van dat wij daar te goed in worden in Nederland? Als je zegt we hebben een keer met short zijn we tegen de Dat is ook typisch Nederlandse opmerking natuurlijk van, maar ik ik bedoel, dat is toch een serieus punt. Dus je zegt, we willen vijf van de acht en ik had er eigenlijk acht willen hebben. Ja, dan graaf je ook je eigen graf bij Ja, me, dat, uh, daar ben ik me ook heel erg van bewust. Vandaar dat ik ook uh, altijd heb gezegd... Doen, ja. nou, nou, laat ik zeggen, we hebben Europa... maar de short -track competitie komt uit Noord-Amerika en Azië. Ja, dus het is, ja, wat dat ja, betreft nee. uh, staan we zeker niet uh, vijf van de acht medailles... straks nee. uh, in, uh, in, uh, met het wereldkampioenschap. Nee. Goed. Joost Lins, wij gaan luisteren naar de titelsong van jouw nieuwe album. Licht, kan je me even inleiden? Ja, dit is het slotnummer van onze voorstelling Licht, die we nu 55 keer spelen in drie maanden. En uh, is eigenlijk ook een klein beetje een omschrijving van het gevoel wat ik had toen ik besloot te stoppen met het televisieprogramma Hello Goodbye. Jij je soms niet afgevraagd, waarom je nooit wordt uitgedaagd, met al die luxe om je heen. Al ben je dan zo goed geslaagd, hoe komt het dat je geweten knaagt, en waarom? Dan. aangestaart en plechtig aan jezelf verklaard. Nu, vanaf nu, is het genoeg. Mm -hmm. Heb jij dat dan ooit aangekaart? Alleen maar voor jezelf bewaard en nooit gekregen wat je vroeg. rek dan nu het van de band Karamba van jou, uh, Joris Linssen. En je zei net toen je het aankondigde... dat ja, het heeft wel te maken met het feit dat ik stop met het presenteren van Hello Goodbye. Jouw uh, programma waar we je allemaal van kennen. Acht jaar lang heb je rondgelopen op Schiphol. Mm -hmm. En uh, wat heeft deze muziek met dat afscheid te maken? Nou, ik blijf sowieso doorgaan met programma's maken... maar ik was heel erg toen een nieuwe uitdaging. En uh, ik heb met mijn band in uh, oktober een reis gemaakt naar Mexico omdat we eigenlijk voor uh, de heilige datum in Mexico uh, 21 december 2012 daar naartoe wilden. Want je wist maar niet zeker of het misschien toch niet het einde van de wereld zou zijn? Nou, Het ging erover dat de, Maya's, de Maya kalender hield op op die datum. En er was sprake van dat het einde van de wereld zou kunnen zijn. Maar ook vooral transitie naar een nieuwe periode van licht. Maar in ieder geval is dat een heilige datum. En ik dacht van als je een droom wil verwezenlijken moet je het voor die datum doen. En uh, die droom was dus uh, onze Mexicaanse muziek met Nederlandse teksten... in het Hol van de leeuw spelen en mijn eren, Dus de twee componisten waar ik heel veel liedjes van vertaald heb. Want je was wel al eerder in Mexico geweest... maar ja. je had toch nog nooit met je band opgetreden? Nee, ik heb al dertien jaar deze band, uh, Joris, Lins en Caramba... maar we hadden nooit in Mexico opgetreden met Nederlandstalige muziek. Mm. Nou, die droom had ik, die hebben we uh, werkelijkheid gemaakt. En uh, toen kwam ik erachter dat je soms... Uh, om een, naar een nieuw tijdperk van licht te kunnen gaan... zul je het oude tijdperk moeten afsluiten. En uit die gedachte, van breek dan nu uh, het evenwicht... Uh, breng jezelf uit balans, heb ik ook gedacht. Ik moet mijn gespreide bedje ook in mijn werk op de televisie... Ook uit de deur, de deur uit doen. En ook weer naar nieuwe programma's. Om te groeien moet je soms wat weggooien. Maar geloof je daar echt in? In die oude tijd en nieuwe tijd leren? Nee, nee, uh, geheel niet. Ik geloof... Uh, <laughs> nee, nee, maar... maar nou ik, nee, luister, ik, ik, ik maak Mexicaanse muziek. Ik hou heel erg van Mexico. En uh, een uh, interviewster van Straatnieuws... die zei tegen mij van Steinhaus, voordat het waar is... dat de, de tijd op 21 december ophoudt te bestaan. Welke droom zou je nog waar willen maken? En toen dacht ik, dan zou ik met mijn jongens van de band naar Mexico willen om dat te gaan doen. Ja. En toen dacht ik daarna, of die data nou waar is of niet... als je een droom hebt, moet je hem verwezenlijken. Anders ben je een slappe... Zullen we even luisteren naar Kast. hoe jullie uh, ook optraden in Mexico? We dus moeten iemand uh, hebben die voor, uh, voor wie we kunnen spelen. Want we kunnen natuurlijk gewoon zelf gaan spelen. Ja, volgens mij moeten we dat een beetje doen. Maar een beetje uh, op een stuk waar niemand zo heel veel is, maar waar het ook wel een beetje is. Ja, Ja, je begon op een pleintje, maar je eindigde met een concert voor 20.000 Mexicanen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dit is een ongelofelijke droom geweest. In, we zijn tien dagen in Mexico geweest. We hebben alles wat er wilde is uitgekomen. Dus wat dat betreft zou ik in retro toch nog kunnen gaan geloven in die Maya's. Ja, ja, ja. Uh, we hebben onze helden ontmoet. Hè? Een man van 77, Armando Manzanero, de componist die ook nummers heeft geschreven. voor Frank Sinatra, Elvis Presley. Die was helemaal vereerd dat wij in het Nederland zijn liedjes brachten. En die heeft ons laten opnemen in de studio waar hij mijn favoriete nummers ooit zelf op Ah, en we hebben dus opgetreden inderdaad in het Estadio, of in het Auditorio Benito Juárez... in Guadalajara voor 20.000 uitzinnige Mexicanen. We waren weliswaar het voorprogramma. Maar het mooie was dat uh, ik legde de mensen uit... ik spreek uh, vloeiend Spaans omdat ik daar gestudeerd heb in Mexico. Ik legde ze uit dat we hun kwamen bedanken... voor hun prachtige muziek, de mooiste muziek van uh, de wereld. En zij waren vereerd. En dat was zo'n waanzinnige vermenging van culturen. Ook iets heel erg Mexicaans natuurlijk. En uh, dat hele stadion zat op zijn kop. Het is een droom ongelooflijk. Ja, want, want ze konden dat dus ook, ze verstonden het natuurlijk niet, ze dus nee. zongen, maar ze waardeerden het wel. Ze ja, kenden u... de nummers in het Spaans, en ja. ik legde dan in mijn inleiding uit wat we aan het doen waren en zo. We speelden ook eigen liedjes, Ayay Karam ay, bij zijn eigen liedje, en gewoon, uh, die Mexicanen vonden het geweldig. Dus het was een... Uh, ze zongen allemaal mee, ik hoorde het. Ja, de droom kwam uit. Enorm spannend, we hebben daar getoerd, we hadden een gouden bus van, van 10 meter lang, uh, waar uh, You nog mee rondgereden was. Het was allemaal dat je denkt, dit kan niet waar zijn. Dat en het ik, gebeurde toch. Ik heb gisteren op mijn eigen site, uh, Joris de foto's gezet, want ook in het theater... daar vertel ik over deze waanzinnige reis... en over hoe wij als vier vrienden weggingen... en als vier broers terugkwamen. Maar heel veel mensen die geloven het dus gewoon niet. Dus daarom heb ik de foto's maar als bewijs erbij uh, de gepubliceerd. Denk je dan dat je het verzonnen hebt of zo? Nou, Het verhaal is zo waanzinnig... dat vier gewone jongens Nederlandstalig muziek maken... en uiteindelijk in, in Mexico in de krant komen... op televisie en in een stadion van 20.000 mm -hmm. mensen... met succes optreden... dat mensen dat gewoon bijna niet geloven. En maar het is magisch. En hoe word je van vriend, broer? Door hele heftige dingen mee te maken. Wij hebben bijvoorbeeld twee jaar geleden onze bassist Jeroen Groenendijk verloren. En wij hebben uiteindelijk op het graf van een hele grote Mexicaanse zanger... José Alfredo Jiménez gespeeld en gezongen. Die al 40 jaar overleden is. En daar voelden wij dat wij eigenlijk voor onze vriend Jeroen speelden. En we hebben dus met z'n vieren zulke heftige dingen meegemaakt. De pieken van voor 20.000 mensen met succes spelen. Maar ook het verdriet, het keiharde huilen op het graf van José Alfredo voor Jeroen. En daar word je dus uiteindelijk zo hecht van... dat je dat kunt omschrijven als broers. Ja. We hebben een compilatie gemaakt van jullie, uh, nieuwe cd. Laten we even luisteren. Ik draag dit liedje heel graag aan jou op. Benieuwd of het een beetje met je gaat. Voor mij sta jij nog altijd aan de top. Hopelijk is het niet te laat. De tijd schuurt en kruipt voorbij. Als een egel in een lente. Ik zie een cactus in de polder. Ik kan jampen, de kraan. de kraan. Als je wegblijft, zullen er nooit meer sterren staan. Wat uh, is het mooiste nummer van deze CD? Wat jou betreft. Nou, um, dat liedje wat je net hoorde vind ik wel een heel mooi liedje. Als je wegblijft. Uh, dat uh, heb ik geschreven toen uh, mijn dochter een keer uh, niet thuis was gekomen. We kregen een telefoontje uh, en het woord vermist viel. Oh. En wat je dan voelt als je 16-jarige dochter vermist is... Dat heb ik in dat, in dat liedje proberen te verwoorden, als je wegblijft. Is dat ook bij mariachi muziek, dat het vrolijke feestmuziek is... maar ook ja, drama en snik? Ja, het is natuurlijk echt het levenslied. Hè? Het is de universele smartlap. dus is het is het, een lach zeg maar, en een traan. Ja, de Jordaanese muziek van Mexico? Of? Uh, ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Maar met die verstanden dat de teksten veel poëtischer zijn... dan het vlakke levenslied wat wij in Nederland kennen... en de melodieën veel warmer. Vlakke levenslied? In Nederland is het levenslied, zoals nu uit Vollendam komt, vind ik, nogal uh, vlak. Dus is weinig uh, relief in die teksten. Hè? Er zijn, vaak wordt er ook gezegd wat er is. Dus er worden weinig beelden gebruikt. De Mexicanen gebruiken prachtige metaforen. En uh, ik dus ook in mijn vertaling en eigen ja. liedjes. Want hoe ben jij er zo voor gevallen voor die muziek? Hoe is dat gekomen? Je ging voor je studie naar Mexico en, en toen... Nou ja, ik uh, bewoonde een zolderkamertje waar ik een oude pickup had... en daar stonden alle platen van de heer des huizes nog... die je dan op zolder hebt weggezet. Uh, in Mexico? De, in je? Mexico, ja. uit de jaren 50, 60 en 70. Ik draaide die platen s'nachts en ontdekte één album... waarin José Alfredo Jiménez de liedjes van Armando Manzanero zingt... dus die twee helden van mij die ik nu ook geëerd heb... En die LP heeft mijn leven veranderd. Ik zat in die tijd in een grunge rockband, Engelstalig, ik was de zanger daarvan. Ik ben toen teruggekomen en heb gedacht, nee, ik wil Nederlandstalige Mexicaanse muziek maken. Nou ja, die rockband die vond het een gek nou ja, idee. Ja, moest je maar even daar zoeken ontstaan. denk ik, om wat mensen te vinden. Ja, maar het, het, het, het trof mij zo aan omdat het dus die, die poëtische teksten, die, die prachtige warmbloedige metaforen die ik zo mis in heel veel Nederlandstalig uh, repertoire. Maar ik, ik zit me de hele tijd voor te stellen, want ik vind het heel verbazingwekkend. Dus a, dat jullie dat doen, en ik vind het ontzettend leuk klinken... en b, hoe dat publiek daarop reageert. Ja. Stel nou dat er een Mexicaanse band hier komt... en die gaat het repertoire van André Hazes ja, zingen. Ja, maar daar gaan we wel mensen in In ja. het, in het, in het uh, Spaans. Ja, nou, ik herinner me die wat vader, vader zanger, uh, zij geloofde mij in het Portugees zong... en ja. dat is toen zelfs nog een hit geweest, is redelijk veel gedraaid. Ja. Dus het kan andersom ook, maar het ja. zegt ook wel wat. Het Mexicaanse volk is natuurlijk stamt af van uit Europa en dat ja. dan een Europeaan hun muziek komt eren, dat is voor hen nog een extra, geeft een extra lading denk ja. ik, ja. cultureel gezien. Nou, ja. Je neemt afscheid van hello goodbye, zei je ja. net, uh, maar je zei ook ik ga wel door met televisieprogramma's Zespaar. maken. Joris Showroom ben je mee bezig. Ja. Blijf jij op zoek naar ja, de, de, de randen van de samenleving, naar de mensen aan de randen van de samenleving? Nou, ik blijf op zoek naar inspirerende gesprekspartners. Dat Joris Showroom is zo inspirerend... dat zijn mensen die dus uh, niet aan de waan van de dag meedoen... niks om om geld geven, om spullen... maar die eigenlijk vaak... Echt de essentie van het leven zien. Wat mij bijvoorbeeld ontzettend heeft geïnspireerd is vanavond zit er in Piet Dekker. Dat is een blinde boer die uh, met de oerbacterie die hij zelf heeft ontwikkeld. Uh, een waanzinnige rucola heeft gekweekt. <lacht> en moet je luisteren op een gegeven moment. Uh, een prachtig bed rucola. Heel mooi groen. He, geeft mij een blaadje. Het proeft zo, heeft zoveel smaak. Fantastisch. Ik zeg, oh, wil je voor mij straks een zakje uh, even oogsten? Hij zegt nee, want deze hele oogst die spit ik om. Ik zeg, wat? Ja, want dat doe ik twee keer... en de derde oogst, die is nog beter. En toen dacht ik, dat moet ik eigenlijk ook doen. Dat ja. is bij wijze van spreken ook als ik stop met Hello Goodbye... wat een groot succes is en een heel mooi programma... waar ik heel erg veel van houd. Doordat, door die oogst weer om te schoffelen... krijg ik straks nog... Rijkere dus jij ziet die mensen niet als hele rare mensen, maar als mensen met heel veel levenswijsheid, vaak. Absoluut. En jij hebt wel acht jaar, die Rucola van Hello Goodbye gegeten. Die heb je ja, niet als smaak. En ja. dus met smaak. Dat is eerlijk. Maar nu, door het gespit. programma aan een ander over te geven, spit ik mijn eigen tuin om en is daar plaats voor nieuwe prachtige planten en uh, kruiden. Wij zijn benieuwd, Joris. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur binnengekomen, is Neda Bouin. Ze ging liftend van Groningen naar Kaapstad. Neda, hoeveel liftauto's heb jij voor die Monsterreis nodig gehad? Uh, als het goed is, dan 147. Als het goed is? Jij je hebt, je hebt het zelf geteld. Ja, nee, we hebben het wel bijgehouden, maar soms, ja, je kan niet alles bijhouden. Soms moet je heel snel weer uit de auto springen en <laughs> ja. inspringen. Dus. Ongeveer, ongeveer 147. ongeveer 147, waarschijnlijk wel wat meer. Oh ja. Ook de gast, ook ja. binnengekomen is Esther Voet van de Tsidi. Van haar gaan we alles horen over de Naftali Bennett, de grote verrassing van de Israëlische verkiezingen die vandaag zijn gehouden. Is het een spannende dag voor u? Ja, het is een spannende dag. En de opkomst is hoog, dus er gebeurt van alles. Ja, en waarom is het spannend? Want de uitslag lijkt volgens de kranten wel ongeveer vast te staan. In Israël weet je het nooit. Het uh, kan uh, vriezen, het kan dooien, het kan nee, alle kanten. Nee, dat kant is in op. Nederland. <laughs> <laughs> Ook daar, hoor. We hadden sneeuw in Jeruzalem. Ja, Ruizelden. dat het had gesneeuwd, ja. Dat is ja, waar. Ja. Ja. Zelfs in Beersheba. Dus uh, nee, maar het is, het is een, inderdaad uh, erg interessant om te zien wat okay. de uitslag gaat doen. We horen er straks meer over na het nieuws van uh, drie uur. Tot zo!